Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Hij heeft een verdachte opgepakt voor de beschieting van een kantoorgebouw met een antitankwapen. Het gaat om een man van 41 uit Woerden die lid is van een motorclub. Gisteravond hoorden getuigen een enorme knal bij het pand in Amsterdam-Slotendijk. Er sneuvelde een ruit, maar niemand raakte gewond. In het pand zitten onder meer de redacties van tijdschriften als Panorama en Nieuwe Revue. In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie heeft die meegenomen voor onderzoek. Tom de Graaf wordt vicepresident van de Raad van State. Het kabinet draagt hem voor als opvolger van de huidige vicepresident Donner, die met pensioen gaat. Tom de Graaf heeft een lange staat van dienst in Politiek Den Haag. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66 in de Tweede en Eerste Kamer en minister voor bestuurlijke vernieuwing. Ook was hij burgemeester van Nijmegen. Gisteren werd bekend dat oud-minister Dijsselbloem van de PvdA afgevallen was als kandidaat voor de functie. Er heeft zich een verdachte gemeld in verband met de brand... waarbij gisteravond in een appartementencomplex in Utrecht een dode viel. Het zou gaan om de bewoner van de flat in Kanaleiland, waar de brand uitbrak. Volgens omwonenden was er voor de brand een steekpartij in de flat. De man zou zijn vrouw van rond de 70 na een ruzie hebben neergestoken... waarna hij de woning in brand stak. Almere City FC heeft een nieuwe grasmat. De voetbalclub kondigde een paar maanden geleden al aan... over te willen stappen op echt gras in plaats van kunstgras. De grasmat is nu gelegd en daarmee is Almere City de eerste club in het betaald voetbal die is overgestapt. Het echte gras was een wens van de trainers en de spelers van Almere City FC. Volgens algemeen directeur John Bess is het beter voor de knieën en is het goed voor het aantrekken van spelers. Het oude kunstgras wordt hergebruikt als trainingsveld buiten het stadion.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de muziek boulevard. It's mad on the dance floor. Could you better knock ill the groove. DJ gonna burn this goddamn house right down. Oh no. I'm oh. yeah.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 For me Free your mind. Or oh, where to go, or oh, stay we roam.